Het is 9 uur. Trudy Venderich met het NOS-journaal. Het burgerlijk huwelijk kan worden beperkt tot een administratieve handeling bij de balie van het gemeentehuis. Dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Slop in het Nederlands Dagblad. Volgens Slop is het een uitkomst voor trouwambtenaren met gewetensbezwaren tegen het homohuwelijk. De Tweede Kamer nam deze week een motie aan waarin wordt gevraagd met spoed af te rekenen met de weigerambtenaren. Minister Donner van Binnenlandse Zaken zei gisteren dat het kabinet voorlopig nog geen actie onderneemt. Hij wil eerst het advies van de Raad van State over de ambtenaren afwachten. De uitkering van Occupy-activisten moet worden afgepakt. De Haagse VVD-fractie komt met het plan dat zal worden gesteund door de landelijke fractie. Op het Malieveld staat al een aantal weken een Occupy-tentenkamp... waar activisten demonstreren tegen de uitwassen van het kapitalisme. De VVD wil dat de gemeente Den Haag sociaal rechercheurs naar het Malieveld stuurt. Als Occupy-demonstranten een uitkering hebben... moet die wat de VVD betreft worden afgepakt. Want wie lang in de kou kan kamperen, kan ook zijn geld verdienen... zegt de Haagse VVD-fractie. In Duitsland blijft de A31 bij Gronau nog de hele ochtend dicht na een zware kettingbotsing gisteravond. In dichte mist reden net over de grens bij Enschede 89 auto's op elkaar. Daarbij vielen drie doden en raakten 36 mensen gewond. Bij een frontale botsing in Aken vielen gisteravond vijf doden en twee zwaar gewonden. In Aken was het niet mistig. In Afghanistan hebben militairen van de internationale troepenmacht twee politiemensen gedood. Dat gebeurde op zo'n 150 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kabul. De militairen deden vannacht mee aan een inval van de politie, maar daarover was niet met de agenten overlegd. Toen de militairen een bevel van de politie negeerden, ontstond een vuurgevecht en daarbij kwamen de twee Afghaanse agenten om het leven. Het weer is plaatselijk mist, vanmiddag geleidelijk zon en het wordt dan een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het noorden en zuidwesten van het land komt dichte plaatselijk zeer dichte mist voor. Het zicht is minder dan 200 meter, plaatselijk zelfs minder dan 50 meter.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 news show. Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. Vier minuten over negen, welkom terug bij de nieuws show. Tot tien uur hebben we de volgende onderwerpen over een kwartier. Aandacht voor een bijzondere man in deze donkere Europese tijden. De onvermoeibare voorvechter van Europese eenwording, Max Koonstam en zijn dagboeken. Om half tien neemt marketing-expert John de Vroede de omstreden Benetton unheat reclame onder de loep. En een kwartier later leidt journaliste Marie-Claire van den Berg ons rond in de wereld van het eco-alternatieve leven. Maar laten we eens beginnen met. Straffe deze. Wetenschappelijk Nederland lijkt haar onaantastbaarheid te verliezen. In een paar maanden tijd hebben maar liefst drie onderzoekers... van wie twee hoogleraar het veld moeten ruimen vanwege wetenschappelijk wangedrag. Alle drie hebben ze gegogeld met onderzoeksgegevens. Hoe valt dit fraudeleuze handelen onder wetenschappers te verklaren? Heeft het te maken met de hoge publicatiedruk... die er in de wetenschappelijke wereld in Nederland heerst... waardoor wetenschappers bewust dan wel onbewust slordig met data omgaan... We gaan het vragen aan Robert Dijkgraaf, hoogleraar Mathematische Fysica... aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, en scheidend voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Maar goed, vandaag is hij nog bij ons. Hartelijk welkom, uh, Robert Dijkgraaf. Ja, uh, afgelopen woensdag werd de Rotterdamse hoogleraar Poldermans... door het Erasmus MC ontslagen wetenschappelijk wangedrag. Uh, wat dacht u toen u dat hoorde? alweer heen... Ja, natuurlijk. Dat, uh, dat is het eerste wat, je, wat uh, door je heen gaat. Uh, aan de andere kant weet je ook dat. Uh, ja, uh, het is denk ik ook een mate van toeval wanneer zo'n geval naar, naar, naar, naar voren komt. En uh, soms uh, uh, slaat de bliksem twee keer achter elkaar in. En ja. ik denk dat we hier twee gevallen zo vlak na elkaar hebben. Dat dat. Uh, het heeft niets met elkaar te maken. In de zin van uh, dat uh, ook de aanloop naar het Rotterdamse geval. al uh, volgens mij bijna uh, enkele maanden geleden was. Dus het is niet opgeroepen door stapel, maar het brengt natuurlijk wel heel nadrukkelijk dit onderwerp naar voren. En in de buitenwereld is er natuurlijk zoiets van: nou, dat is het begin van het, uh, uh, nou, van het feestje. Je gaat er vele volgen. Absoluut. Is dat bij jullie ook zo? Uh, nou, nee, ik denk dat, dat uh, als we kijken naar ook statistieken van dit soort uh, fraudegevallen, dan, uh, dan zien we die niet echt heel erg drastisch toenemen. Maar in ieder geval is er één te veel. En wat we natuurlijk toch zien is dat uh, ja, in een tijd waar snel aan dingen wordt getwijfeld... Uh, de wetenschap natuurlijk uh, heel erg geschaad wordt hierdoor. Dus ik, uh, het is eigenlijk een hele belangrijke boodschap ook naar de wetenschap toe. Van ja, je, je, die kwaliteit kan niet hoog genoeg zijn. En mensen kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. En, en ik denk dat, uh, dat we die boodschap nog veel krachtiger naar buiten brengen. En is er ook nog een boodschap van... hallo, realiseer je wel dat je dit niet alleen doet... maar dat je gecontroleerd wordt door de mensen waarmee je werkt... en dat die kennelijk durven te rapporteren als ze het niet vertrouwen? Want dat is wel het... Uh, de rode lijn die die afgelopen zaken heeft. Nou, dat vind betekent. ik dus uh, in, in die zin ook al positief. Dat, uh, dat uiteindelijk het systeem wel gewerkt heeft... Uh, maar het zou het eigenlijk liefst niet zo willen laten werken. Je zou willen dat mensen uh, veel meer die boodschap geïnternaliseerd hebben... en uit zichzelf hebben bedacht dat dit gewoon absoluut niet kan. Maar worden we, is er dan ook een soort impliciete oproep aan wetenschappers... Uh, mocht er iets niet helemaal in orde zijn met, uh, met uw onderzoek... kom er zelf mee... Nou, ik denk dat, uh, in het val stapel bijvoorbeeld... Uh, de, de, kijk, uh, dat iemand uh, zoiets uh, krankzinnigs doet... als gewoon jarenlang zelf onderzoeken, fabriceren, data invullen. Dat, uh, dat is moeilijk tegen te houden. Maar dat was de grote boodschap natuurlijk ook aan de directe collega's. Van, hé, hey, waarom hebben jullie dat niet gezien? Waarom hebben de studenten zich nooit afgevraagd... waarom het in hun geval allemaal zo anders ging dan bij de buren? En, Want hadden uh, ze dat kunnen constateren? Nou, uh, het is natuurlijk wel zo dat, de, wat, wat uh, Diederik Stapel deed... namelijk uh, zelf, ook als hoogleraar, al die onderzoeken doen... geen contact uh, toelaten met de scholen waar hij zogenaamd die onderzoeken deed. Uh, ja, het was eigenlijk een omgekeerde wereld. Het zijn meestal de jonge mensen die het, het, het hand-en-voetenwerk doen. Die oh. uh, eindeloos die enquêtes gaan, uh, gaan invullen. En uh, veel mensen stellen dan toch de vraag... Uh, hoe, hoe kan dat zo lang ja. hebben geduurd? En hebben mensen niet gezien dat dit een wereld was... die? eigenlijk heel heel anders was dan uh, dan dan dan gebruikelijk en dan zie je toch dat zo'n uh, ja dat dat de directe collega's zijn altijd de, de beste controle op dit soort fraudegevallen. Ja. Om van grote afstand te controleren is bijna onmogelijk. Er wordt vanuit uh, de, de buitenwacht, dat zie je ook meteen eigenlijk op het moment dat het bekend wordt, was dat altijd de verklaring. Ja, dat heeft te maken met de publicatiedrang ja. en de Die ze krijgen. Ze moeten wel, want anders zijn de wetenschappers van niks. Is dat inderdaad de verklaring? Nee, ik denk het niet. Ik, uh, Stapel heeft dat zelf ook aangevoerd. Ik vind dat een beetje een goedkoop argument. Dus een klein beetje van ja, de, de, al de reclame voor deze prachtige producten deed met stelen. Uh, het is natuurlijk zo dat we er wel in de wetenschap uh, ja, druk is om te presteren. Dat Veel onderzoeksgelden worden in competitie uitgedeeld. Omdat ze daarmee hopen naar de, de beste onderzoekers gaan. Ik denk wel dat er op een gegeven moment wel eens sommige wetenschapsvelden zouden kunnen kijken... of ze echt zoveel zouden moeten publiceren. Dus je kan elkaar er ook een beetje gek in maken. Maar uh, dat, denk ik, leidt eerder tot een lagere kwaliteit van publicaties. Uh, onderzoeken waarvan je uh, uh, één mooi resultaat in vijf stukjes knipt... en op die manier vijf keer een artikel probeert te publiceren. Het zijn meer dat soort verschijnselen, denk ik, die we tegen moeten gaan. Dat is niet goed voor de wetenschap. Ik vind het een beetje goedkoop argument. Maar financieringskwesties daarmee... natuurlijk. Ja, nou, het, is, het is een beetje een dubbele boodschap. We willen natuurlijk dat uh, het geld gaat naar de mensen die het eigenlijk het meest verdienen, die daar ook het beste onderzoek mee kunnen doen en waar we ook het meest aan hebben. En dus daarom is het belangrijk dat je kwaliteitscontrole hebt en ook dat er in competitie wordt gekeken welke onderzoek het beste is. Of je dat alleen maar wil meten met cijfertjes, met aantal artikelen, daar worden wel vraagtekens bij geplaatst. Uh... Die, heeft die hoogleraar Poldermans dat ook als argument aangevoerd, die publicatiedruk? Ik heb het van hem nog niet gehoord, nee. dus stapel wel. Het wordt natuurlijk wel vaak genoemd. Uh, ik denk het wel dat de wetenschap, uh, die krijgt eigenlijk twee boodschappen. Eén boodschap is uh, bijvoorbeeld ja, verbind je met de maatschappij, werk samen met de industrie, probeer zoveel mogelijk te publiceren. En een andere boodschap die we nu heel nadrukkelijk krijgen is van ja maar wacht even, we verwachten van jullie wel dat je die kwaliteit helemaal op orde hebt, dat je je onafhankelijkheid behoudt... dat we echt op je kunnen vertrouwen. En die twee boodschappen zijn soms wel een beetje met elkaar in conflict. U hebt dus niet gesproken... Nee, nee. Nou ja, dat zou toch kunnen? Of is dat een raar idee, dat je als voorzitter van de KNW... met zo iemand even een telefoon... Uh, nee, dat, uh, ik denk dat het ook wel goed is dat je er enige afstand van houdt. Nou ja, uh, hij zei, uh, dat, mis, dat las ik in de krant... dat er geen opzet in het spel was. Nou, dat vond ik zo raar. Ik denk, dat gaat dan niet per ongeluk? Dat je... Nee, dat geloof ik ook niet. Nee. Ik <laughs> Wat denk dat, Ik denk uh, dat uh, goede onderzoekers uh, heel goed weten... wanneer ze over die grens heen lopen. Ja. ja. Dus dat is een beetje een raar argument. Ik ja, dat ja, het is een, een beetje uh, per ongeluk gegaan. Ja, precies. Ik uh, deed de, de zich even voor, ook meteen eigenlijk naar die uh, zaak van Stapel. Ja, dat gedoe daar bij die, bij die, die, die sociale wetenschappen. Joh, ja. Dat rommelt allemaal, allemaal wat aan. Uh, dat, dat sfeertje was een beetje. Maar inmiddels is dat ook een beetje vervangen. Hè? Want het gaat dus kennelijk breder. Nou, dat was ook mijn eerste reactie toen uh, uh, het geval van Stapel naar voren kwam. Ja, dat kan eigenlijk ieder wetenschapsdomein uh, overkomen. Ik moet eerlijk zeggen, als we kijken breder hè, in de samenleving, uh, we hebben voorbeelden gehad van acteurs van journalisten, van uh, bankiers, van politici... die consequent jarenlang ja. uh, hebben gefraudeerd. Dus denk ik denk... Iedere beroepsgroep is daar kwetsbaar voor. Maar in de wetenschap denk ik, moeten we oppassen... direct al onze aandacht te richten op die plek waar die bliksem is ingeslagen. En Ik zag bijvoorbeeld dat uh, de New York Times die reageerde op stapel. En die zei van ja, de, typisch voor de psychologie... een vakgebied dat ja. recentelijk exact. een fragiele reputatie heeft gekregen. Ik denk van nou, uh, de, de, al minstens honderd jaar psychologie... met prachtige onderzoeken. En, ja, maar dit uh, is sociale psychologie. Ja, maar, maar het wordt al heel snel, gaat. zeg maar. Nou ja, ja, zie je wel. Het is volgens mij toch een vrij nieuw vakgebied, niet? Ja, maar dan zie je toch ook, hier de medische wereld is ook kwetsbaar geweest. In mijn eigen vakgebied natuurlijk. natuurkunde. we een paar vreselijke fraudegevallen ja. gehad waar ook iedereen achteraan liep. Een man die op een gegeven moment ja. minstens twee soort Nobelprijzen per week verdiende. Dat was, <lacht> uh, die resultaten waren geweldig. En dan, ja. dan, dan komt er een illusie en iedereen gaat erin geloven en zegt van geweldig, die man kan ik ook ja. nog een resultaat vinden. Dus er is wel iets in de psychologie de van de mens of de ja. wetenschapper well, om... Uh... Maar goed, it, er is natuurlijk een redelijke tegenstroming... Ja. die zegt dat het eigenlijk allemaal... Uh... Nou ja, het te duur betaalde ja. voor de hand liggende wetenschap is dus. Nou, dat is een. Er is een denk ik zeker bepaalde voor ingenomenheid... naar de sociale wetenschappen. waar dit heel nauw bij aansluit. Ja. En, uh -huh. en, maar er is wel een serieuzer punt. Namelijk dat heel veel van deze fraudegevallen. hebben te maken met hoe gaan we met de onderzoeksgegevens om. Met data. En uh, daar zijn regels voor. Maar die regels verschillen wel een klein beetje per vakgebied. en ook het patroon. En bijvoorbeeld in de psychologie. Dat is door vele mensen ook aangegeven. Dat, ja, dat, dat is een beetje, er zitten mensen een beetje thuis te klussen met die data. Die zetten ze niet in een website. Die halen hun collega's daar niet bij. Terwijl als je bijvoorbeeld een politicoloog bent of een socioloog die dus hele grootschalige onderzoeken met een bureau. Dat is veel transparanter. Deeltjesfysici bijvoorbeeld, die produceren tonnen data van die botsingen. Die maar die werken dan met tien onafhankelijke teams... die met elkaar aan het concurreren ja. zijn. Dat zijn allemaal methodes... Waarbij je, uh, uh, dat nou, was eigenlijk natuurlijk uh, opvallend. want het, Over die deeltjes, verstaan, ja. daar doelt u waarschijnlijk ja. op. Dat uh, uh, ze niet alleen samenwerken. Dat ze echt mekaar verzoeken ja. om in godsnaam te controleren. Want ja. uh, dat, ze, dat ze twijfelen aan hun eigen is ja, ja. Dus dat En is, dat uh, is natuurlijk een hele andere manier van benaderen. Ja, en ik denk dat het wel goed is dat uh, die wetenschapsdomeinen uh, wat meer van elkaar leren. En daar zien we wel een ander punt. We hebben natuurlijk wel in de wetenschap heel veel hokjes geplaatst. We hebben allemaal kleine gemeenschapjes, de, de, de sociaalpsychologen of de, de medici. Een de correlatie van een fraudegeval in het buitenland bij de tandartsen. Dan denk je, daar heb ik even zo gewoon niet aan gedacht. Tant heel Tandheelkundig onderzoek. He. Dus ik denk van ja, je moet oppassen dat je niet uh, uh, uh, uh, ineens al je aandacht gaat richten op, een, uh, op één geval. En dan ergens oh. achter je rug komt er weer wat anders. We moeten dat veel breder in de wetenschap aanpakken. En ook heel belangrijk is, we hebben het nu over Nederlandse gevallen. Uh, maar uh, de, de wereld van de wetenschap is heel veel groter. Hoe ja, is het in het buitenland? Nou, er zijn een aantal landen waar eigenlijk de problemen nog veel urgenter zijn. We zien dus opkomende landen. China is een goed voorbeeld. Waar, uh, ja, waar mensen toch wel twijfel stellen bij hoe die, hoe die artikelen worden gepubliceerd. Als je veel wetenschappelijke tijdschriften... die hebben de laatste tijd veel meer aanvragen en moeten ook veel meer afwijzen... Maar het komt onder andere dat in China is zult de regel... dat als je een publicatie krijgt in sommige universiteiten... in Science and Nature, in de absolute toptijdschriften... dan verdubbelt je salaris. Aha. Als je er nog één hebt, verdubbelt het weer. Oh, dat is een fijne prikkel. Ja, We hebben het over bonussen in de financiële prikkel, industrie. prikkel vind ik dat, hoor. Ja. Dit zijn bonussen in de wetenschap en die werken natuurlijk... Want Helemaal averechts. En, ja, Maar het is wel het systeem wat we zelf hebben opgeroepen, waar zij nou, als het ware. Dus het is niet zo worden. dat het in bepaalde landen beter is geregeld en dat wij daar iets van zouden kunnen leren. Ik denk dat Nederland verhoudingsgewijs uh, een uh, ja, soort volwassen wetenschappelijk systeem heeft met veel controles. Dan nog zien we deze, uh -huh. deze gevallen. Uh, maar het is nog veel belangrijker, denk ik, dat we het wereldwijd. Uh, uh, ja, dat een beetje gelijk trekken. Is er iemand, al was het maar aan de borreltafel uit uw kringen ja. die uiteindelijk een schatting maakt van wat de, de, de werkelijke omvang is? Het is erg moeilijk om dat, uh, om dat in te schatten. Uh, er zijn natuurlijk gevallen, die komen vaak voor gewoon aan de universiteit. En de universiteiten zijn dan, rapporteren daar soms wel, soms niet over. Uh, ik denk dat het toch over dan een, paar, een handvol of twee handen vol gaat per jaar. En dan is het natuurlijk niet ieder geval is ook een geval... wat daadwerkelijk uh, waar blijft te zijn... Ja. En, uh, wij hebben uh, overkoepelend is een instantie, het heet het LOWI. Dat is eigenlijk voor de gevallen waar je, uh, ja, als je verder doorprocedeert. En uh, nou, dan, uh, die hebben maximaal tien gevallen per jaar. Dus hmm. het zijn niet echt astronomische aantallen. Maar er is een er schatting in de categorie 1% van al die onderzoeken, daar wordt gerotzooid of zoiets. Nou ja, het hangt denk ik heel erg per vakgebied af. En ik denk, hier het, moet je daar toch wel die, die cijfers van met de grote korrels uit nemen. Hmm. Uh, u vertrekt naar Princeton, hè? Dat hebben we kunnen lezen ja. in de krant. <laughs> wat gaat u daar nou doen? Ik uh, word directeur van het Institute for Advanced Study. Dat is een, uh, een uh, ja, prestigieus onderzoeksinstituut, een uh, klein prestigieus onderzoeksinstituut, wat uh, zich richt op uh, het, het volledig vrije onderzoek. En daar is nog nooit uh, gezoomeld. Uh... <laughs> dat gaan we uitzoeken. Dat gaan we uitzoeken. Ja, ik denk uh, dat uh, iedereen gaat nu aan alles twijfelen. Ja, nou, ja. Uh, maar ik denk dat, dat, uh, dat we dat niet hoeven te doen. De mensen die daar uiteindelijk een aanstelling krijgen, dat, dat is wel zo'n beetje de de hoofdprijs. Ja. En die zijn wel over heel veel uh, drempeltjes heen gesprongen. Uh, kortom, een moeilijzame formulering van ik heb niet gesjoemeld. Uh, ja. ja. ja. En wat gaat u daar onderzoeken nog? Uh, ik, ik ga zelf weer uh, terug eigenlijk naar mijn uh, oude liefde. Dat is toch de, de snaartheorie. Uh, dat, de, uh, dat is een onderwerp wat, uh, ja, nou, zitten toch wel echt de topmensen in mijn vakgebied die daar, uh, die daar werken. Uh, onder andere Edward Witten, die de, uh, als uh. geen ander eigenlijk die snaartheorie ook wiskundig kan begrijpen. We hebben Twintig jaar geleden heel veel samengewerkt. Toch proberen die samenwerking weer een beetje op te pakken. Nou, we vinden het een beetje jammer, maar we gunnen het u wel. Hartelijk dank, Robert Dijkgraaf. Dus hoogleraar, Mathematische Fysica van de Universiteit van Amsterdam. En ook voorzitter, scheidend voorzitter dus van de Koninklijke Academie van Wetenschap. Het ging dus over de wetenschapsfraude. Ja, schoemelprof, want wel een mooi woord. Schoemel, ja, die, die gaat het woordenboek in. Nou, wie weet. Oké, okay, dankjewel. Voor wie terugkijkt lijkt het verleden altijd overzichtelijker... dan voor degene die op het moment zelf het allemaal meemaakt. Bijna altijd. Want de geschiedenis van de Europese integratie... blijft, zelfs met de kennis van nu, een schemerige bedoeling. Macht om macht. Intriges en gebroken vriendschappen tussen hoofdrolspelers vormen de onderdelen van een chaotisch en oncontroleerbaar spel. De Nederlander Max Koonstam maakte vanaf de jaren 50 de moeizame stappen op weg naar Europese eenwording van zeer nabij mee. Zijn dagboeken van 1957 tot 1963 zijn nu bezorgd door historicus Mathieu Zegers. En samen met Max Konstam junior is hij bij ons de gast. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, meneer Zegers, uh, u heeft wel volgens mij in dit uh, mooie sfeertje... qua Europese eenwoning enzovoort echt een absolute kioskerrukker uh, bedacht. Hè? <laughs> dit moet... Uh, een hit zijn toen u met dit idee bij de uitgever aankwam. Dat doen we! Ja, dat, dat, dat, dat zal u verbazen, maar in feite is dat het geval. Eh, ik heb in 2008 het eerste deel van de dagboeken van Max Koons dan bezorgd. Toen heb ik dat eigenlijk gedaan voor wetenschappelijke collega's. Dus eh, met weinig toelichting. en Zo puur mogelijk die, die tekst bezorgd. Omdat voor kenners duidelijk was wat de meerwaarde. Een enorme historische meerwaarde om te begrijpen... hoe dat Europese integratieproces nou eigenlijk tot stand gekomen is... en zich ontwikkeld heeft. Daar, waar, daar bleek eigenlijk heel veel interesse in, uh, in Nederland. Dat verbaasde u zelf ook. Dat verbaasde mij Ja, dat zelf ik zie het ook. aan uw gezicht. Ja. Uh, waarom? Nou, ik heb daar natuurlijk over nagedacht. Uh, ik denk dat het dus beantwoord aan een vraag, eigenlijk een hele urgente vraag... en misschien wel een super urgente vraag in de Nederlandse samenleving... namelijk, waar zijn we in terecht gekomen? Wa wat is dit proces? Kunnen we het nog controleren? Hoe, waarom zijn we er ooit aan begonnen? Wat waren de voordelen daarvan? Wat geven we op als we de zaak op het spel zetten. Al dat soort vragen zijn natuurlijk tamelijk fundamentele vragen... die ja. aan de orde van de dag zijn uh, op dit moment. Vooral omdat de emotie uiteindelijk de discussie beheerst. Ja, de, de emotie. maar die emotie komt ook voor een groot gedeelte... daar ben ik ondertussen echt van overtuigd geraakt uit frustratie. Frustratie die weer gebaseerd is op onbegrip. We weten er gewoon te weinig van. En, en met name in Nederland weten we er erg weinig van. Dan gaan we opportunistisch om met dat project... waar we zelf ook al decennia... Uh, onderdeel van uitmaken, ook als oprichter. En dat zo'n persoonlijk perspectief, zoals die dagboeken geven... dat geeft eigenlijk een hele uh, een natuurlijke ingang om dit soort vragen... Ja. We moeten antwoorden. even misschien uh, uitleggen waarom uh, Max Koonstam... Uh, samen met de veel bekendere voorvechter Jean Monnet... Hè, dat was echt iemand die be bedacht had, zal ik maar zeggen... Uh, aan de wig van het huidige Europa stond. Hoe kan dat? Misschien, ja, ik weet niet, misschien een, een vraag voor zo'n Max? Ja, hij, hij werkte, zeg maar, ze, ze, ze werkte in Luxemburg samen, helemaal aan het begin. Ja. En mijn vader werd enorm geïnspireerd. Uh, was echt zijn, gewoon, nou ja, zijn grote mentor... Uh, en dat, nou, dat is dus ook wel in een vriendschap uh, veranderd. Er zijn er ook wel wat barsjes, maar daar schrijft Mathieu over. Maar in ieder geval, uh, daar heeft hij, uh, dat was echt zijn, uh, zijn held... en daar heeft hij ook zijn hele leven uh, in, dat, voor zijn, in het gedachtegoed van Monet verder gewerkt. Ja, en die, woonde, die werkte ook heel erg uh, samen he, met het Dat ja, blijkt ook ja, uit, ook, uit ja, die dagboeken. Klopt, en, ja. en hij woonde ook in, in Luxemburg toen? Ja, in het begin, in de beginjaren wel. Ja. En jullie woonden daar toen ook? Ja. ja, ja, jullie, ja. Als kinderen? Ja, precies. Ja, precies. Ja die manier kwam ook regelmatig bij ja, jullie op. Precies, de kon, Ja, ik doe me wel eens denken aan The Remains of the Day. The world was uh, the, the, the world came to us. Sorry, ja. Ja, dat denk ik. Ja. En wat, wat, wat, wat, wat, blijkt er wat blijkt eruit die dagboeken? Um, even. Nou, misschien op de vorige vraag toch ja. nog één ja. aanvulling. Um, uh, Max Koons dan werkte. Wer, is zelf uh, op een bepaalde manier slachtoffer, uh, of een, op een hele duidelijke manier slachtoffer geweest van de Tweede Wereldoorlog. Um, zijn familie ook. Um, daarna had hij het idee, er is eigenlijk maar één manier om eruit te komen. Dat is samenwerking, ook ja. samenwerking met Duitsland. Alleen hij kreeg dat niet in concrete plannen vervat. Hij was daar enorm mee bezig op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Eerst. Ja. Toen Monet met zijn plannen kwam, toen zag, hij, toen zag Koonsdam eigenlijk zijn eigen gedachtes vertaald in praktische stappen van Europese integratie. En dat was natuurlijk een enorme impuls ook om te gaan samenwerken. En toen heeft hij zich aangemeld? Toen heeft hij zich gewoon aangemeld. En het was een ontmoeting van geesten. Uh, gelijkgestemde geesten. En uh, daarom heeft die samenwerking ook altijd uh, door kunnen gaan. Uh, nou, we deze dagboeken. 58, 63, dat was uw tweede vraag. Die, ja. die werpen eigenlijk een nieuw licht, ook voor de internationale historische wetenschap uh, op dit terrein. Um, op uh, hoe het eraan toeging in het integratieproces in deze jaren. Was het bekend dat die dagboeken er waren? Dat was bekend. Um, maar um, die liggen in Florence, namelijk in het archief in Florence van het Europese Instituut al daar. En daar zitten ook de archieven van de Europese Unie. Die dagboeken zijn uh, is bekend dat die daar liggen. Alleen die zijn onleesbaar voor voor 99,9% van de wereldbevolking en, en voor 99% van de wetenschappers die ingevoerd zijn in deze problematiek. En, en u, u, u behoort bij een die 0,1%. Ja, ja is toevallig. Omdat ik een Nederlander ben, kan ik het Nederlands lezen. Ja. En, en, en Max Koonstam, is die ooit een keer met de grote wasmand... met die dagboeken naar Florence gereden? Hoe, hoe komen die daar? Ja, nou, mijn vader heeft in Florence gewerkt en hij geloofde altijd dat dat waardevol was. Die dagboeken, eerlijk gezegd, jullie hebben me, daar nee, ik nogal twijfel, wat ja, ja. twijfels over. De man zeur niet zo over die dagboeken. Ja. Ja. Gelukkig kwam daar Mathieu. En die heeft er Mathieu Zeris, En die heeft er een hoop mee gedaan. Dat is wel heel erg leuk. Ja. En dat was dus ontzettende klus, begrijp ik. Want het was allemaal uh, ja, afkortingen. Ja. Ja, het, was, het was voor mij geluk. Ik zat toevallig heel erg diep in dat onderzoek. En ik dacht, nou, oh, een Nederlandse bron, fijn, Een keer geen Frans. Dus ja. ik uh, laat wat kopietjes maken om s'avonds een beetje te lezen. En, en ik zag ineens wat er allemaal in stond. Ja. Ongelooflijk eigenlijk. Nog even uh, terug naar Max Koonstaf. Het is natuurlijk wel prachtig als er zo'n monumentje voor je vader opgericht ja. wordt. Tegelijkertijd begreep ik uit uw uh, woord dat u daar gesproken heeft... dat u hem ook wel een beetje... Ja, naïef. Nou ja. Zeggen, Hoe hij zijn? was hij, ja, naïef, dat is het niet meer. Het Ongenuanceerd, Ongenuanceerd pro-Europees. Ja, dat was hij zeker. En, en dat had heel veel te maken natuurlijk met, met de eerste helft van de vorige eeuw. Alle drama's die zich hebben afgespeeld. En ook zijn eigen het overleven, van, hè, zijn overleven van, de, van, van de oorlog. Daarna konden eigenlijk de, de wereld alleen nog zin voor hem hebben als hij daar iets aan deed. Als hij dat zou veranderen. Dus daar zat een enorme Was het veiligheidsaspect een van de belangrijkste aspecten? Ja, ja. Het voorkomen van nieuwe Europese oorlogen was, was absoluut zijn drijfveer. En daar was hij ja, herkende hij daar geen nuance in. Dus als je niet helemaal voor de Europese gemeenschap was... dan was je pro-nieuwe Europese oorlogen. Er was voor hem geen, was bijna geen tussenweg mogelijk. Maar het maakt de wereld wel overzichtelijk. Ja, ja. Hij was verder een heel genuanceerd mens, maar daarover zeker niet. Juist. De, de problemen, kwamen die overeen met die problemen nu met Europa? De situatie was natuurlijk totaal verschillend, maar toch? Bedoel, dat je te maken hebt met allerlei politici? Ja, in zekere zin is het... Wat, wat mooi is als je de dagboeken leest, is dat je hele passages... die zou je nu zo in de krant kunnen zetten, het zou kloppen... Ja? Um, dus de, in dat opzicht is er weinig veranderd. En uh, ik denk dat de grote constante is het feit dat die, dat integratieproces... is een op zich, oh, voor een groot gedeelte een op zichzelf staand en functionerend iets. Niemand heeft daar echte controle over. Dus oncontroleerbaarheid is eigenlijk de essentie, zou je kunnen zeggen. Ja, dat was toen ook al zo. Dat was toen zeker ook het geval. Die dagboeken bieden daar een ja, want taal van doet, voorbeelden. Wat, hij luncht heel veel, zag ik. Ja. Ja, hij praat gewoon alleen ja, met je. Ja, en het gaat eigenlijk iedere keer erom... Uh, hoe behouden we het nu en hoe zorgen we nou dat het een duurzaam iets is. Want het, het, het vertegenwoordigt wel samenwerking. Alleen, ja, niemand. het is niet duidelijk wie nou eigenlijk de lead heeft. Maar, dus maar ze gingen dus praten met, met diverse politici van verschillende landen. Bedoel, Hoe ging dat he, helemaal in het nou, begin dan uh, um, in zijn werk? dan werkte in deze jaren voor het actiecomité van Jean Monnet. Jean Monnet uh. had zich eigenlijk uit Europese instituties teruggetrokken. En die zei van, ik kan in die instituties niet meer mijn werk doen... Ik ik wil draagvlak creëren voor die Europese samenwerking. En wat het dan ook is, of een federatie, een confederatie... Dat we, daar was hij heel pragmatisch in, net zoals Koonst dan. De samenwerking moet blijven bestaan en die moet bestendigd worden. Dat was het programma. Wat ging hij daarvoor doen met dat actiecomité? Nou, in de lidstaten van de gemeenschappen toen... Uh, met politici, met vakbondsleiders, met werkgevers, met, met, met, met de financiële mm. sector praten om uit te leggen wat het belang was van het gemeenschappelijke mm. van problemen. En daardoor samen tot oplossingen te komen voor problemen die je samen ook veel beter kon oplossen. Dat zijn natuurlijk allemaal prachtige gedachten. De praktische uitwerking is natuurlijk van een hele andere orde. Ging mm. het daar ook over? Daar ging het natuurlijk voortdurend over, want je kunt politici... dat hoef ik u waarschijnlijk niet uit te leggen... Uh, niet overtuigen als je niet een praktisch doel uh, kunt schetsen. Dus, en daar was Monet en dan beide... waar dat tamelijk briljant in. En dus ook heel pragmatisch. Um, welke stap moeten we zetten... om de zaak bij elkaar te houden... en opnieuw te binden... Uh, aan het project van samenwerking. Is in die periode ook de gedachte ontstaan... dat iedereen die dan in zo'n Unie zou zitten... of in zo'n samenwerksband zou zitten... ook dan een gelijkwaardige stem zou hebben? Want dat is op dat moment natuurlijk één van de problemen. Ja, wat één van de mooie dingen van de dagboeken is... is dat je ziet dat het daar al gaat over de regeringsleiders. De regeringsleiders moeten we erbij hebben. En nu hebben we natuurlijk die Europese toppen. Dat is sinds het verdrag van Lissabon is dat eigenlijk nu. En zeker nu met die eurocrisis is dat... Lijkt dat de leiding van Europa te zijn? Maar in de jaren 50 en 60 ging het er met Koonstam en Monet dus ook al over. We willen ze erbij hebben. Hoe, hoe krijgen we ze erbij? Wat voor institutie moet dat worden? Moet het een Europese raad worden? Moeten ze een voorzitter krijgen? Wat Herman van Rompuy nu is. En daar gaat het eigenlijk al over. Net zoals het al gaat over een noodfonds en een gemeenschappelijke munt enzovoort. Staat er ook in die dagboeken wat hij van die regeringsleiders vond? <hijf> ja, dat was heel verschillend, hè? want de regeringsleiders zijn heel verschillende mensen. Ja, nee, maar wat vond u Koonstam ervan? Ja, vaak zijn het prima donna's. Wij willen wat, natuurlijk smakelijk wat, details. Wat, zegt hij, wat zegt hij dan? Schrijft hij dan letterlijk? Nou, hij, hij typeert uh, de meeste regeringsleiders uh, heel, heel treffend. En uh, um, dat komt vaak neer op... Uh, ja, hoe zal ik dat eens bondig uh, samenvatten? Um, nou, maar een, een saillante voorbeeld mag ook, hoor. Ja, ja nee, saillante voorbeelden zijn er, zijn er te over. Um, het, het, het, het komt heel vaak neer op, um, op um, uh, ja, toch persoonlijke agenda's ook. Dus dat uh, mensen echte prima donna's zijn... die eigenlijk voor hun persoonlijke carrière bezig zijn. Nou, in de eerste plaats oh. en dan... Lunch ja. vond hij een gek? Ja. L las ik? Ja. Bijvoorbeeld. Dat was een <laughs> en wat goal. vond hij van. Ja, NSB. Vond oh, oké. Okay. En uh, wat vond hij van de Goal? De Goal, daar was hij ontzettend bang voor. Oh. Uh, en um, uh, Omdat uh, de Gaulle, toen hij in 1958 aan de macht kwam. toen stond Frankrijk op de rand van een burgeroorlog. door de, door de Algerijnse opstand. Uh, en het was natuurlijk een generaal. En um, voor heel veel mensen uh, was het ook een teken van misschien de terugkeer aan fascisme in Europa. En uh, het, is het is gewoon beklemmend en uh, uh, ontzettend boeiend om te lezen hoe de, worst de persoonlijke worsteling van Koonstam is. Want de Goal is ook een Fransman en een Fransman die Jean Monnet heel goed kent, ook uit de oorlog. Dus die Jean Monnet gaat toetrekken naar de Goal achter de scherm om in het geheim... Samenwerking. Dat, dat is smeden. ook de die titel, diep de spel. Titel. Dat heeft ja, te maken met, met, met die verhouding tussen Monet en, en de Goal. Ja, Koonstam noteerde in zijn dagboek diep spel als Monet weer in het geheim met de Goal gaat praten. En dat heeft... vond hij vervelend. Sorry. Ja, daar, daar had... Hij voelde dat... zich buitengesloten. Uh, uh, hij hij uh, twijfelde er enorm aan, omdat hij ook ja. angst uh, voelde bij de Goal. Heeft dat voor u als zoon, meneer Koonstam, uh, eigenlijk het leven bepaald, dit, dit Of was er ook daarnaast nog een geheel andere man? Um, er was beslist een, een, een zorgzame en een, een, een lieve vader. Um, maar Europa was wel, de, de oorlog en Europa waren wel ja. hele belangrijke zaken. Het mooie was dat zeg maar, veel kinderen hadden last van die oorlogservaring natuurlijk. Um, bij ons werd het gedraaid in een positieve zin... En er werd niet in wrok in achterom gekeken, er werd in hoop vooruit gekeken. En dat is eigenlijk heel waardevol. En daar ging het ook? Daar in, ging het waar? om, ja zeker. Ja, zeker. Ja. En, en jullie maakten dat als kinderen niet belachelijk op een of andere manier? Nee, nee, nee dat haalden we niet om ons hoofd natuurlijk. Nee, nee, nou ja, nee. goed, de periode was er natuurlijk wel na. Nou, ja, nou ja, als, toch? Je, als je puber wordt natuurlijk wel even, maar daarvoor en daarna niet. ja. ja. De presentatie afgelopen woensdag, daar werd door verschillende mensen gesproken. Een visionair werd hij genoemd, klopt dat, Mathieu Zegers? Ja, dat denk ik wel. Een visionair en een heel genuanceerd project. En welke Nederlandse minister zou u deze dagboeken als een steuntje in de rug willen aanbieden? Uh, Mark Rutte. Wat? Uh, ik, uh, ik denk dat kijk, die regeringsleiders zijn op dit moment heel erg belangrijk. Uh, en uh, als het, als, als het uh, op... Het is een ontzettend inspirerend geschenk om na te denken over concrete en mogelijke stappen... om iets wat heel belangrijk is, namelijk samenwerking, te laten prevaleren... voor iets wat veel minder uh, profijtelijk is uh, op de middellange en lange termijn, namelijk conflict. En, uh, en, en daar zouden ze dus nog wel wat van, van kunnen leren, van de inzet van uh, deze Max. Nou, ik kan uit eigen ervaring zeggen dat er is enorm veel te leren... Uit de, de dagboeken van Konstant. Uh... Moeten we het dus, uh, bij u persoonlijk komen halen? Of uh, gaat u ze opsturen? Um, de dagboeken, ja. Ik wil ze graag opsturen. Oké, okay, nou, hartstikke goed. Ja, ik denk anders geef het adres, maar dat hoeft dan niet. Nee. Hartelijk dank. Uh, u hoorde Max Koonstam junior en Mathieu Zegers. Docent, onderzoeker Europese integratie aan de Universiteit van Utrecht. Het ging dus over het boek Diep Spel. En u weet nu ook hoe de titel tot stand kwam. De Europese dagboeken van Max Koonstam. Uitgave is van Boom. Meer informatie, teletextpagina 62. En onze website, we hebben hem al genoemd. Www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 Get in line. Nee, het is... Uh... Weet je wat het mooie is? Ik zou nou moeten weten welke plaat het is, maar ik heb echt werkelijk geen idee. Nee. Dit is Ron Sexsmith, precies. Ah, Met okay. Get In Line. Nou, dan weet u dat ook weer. <laughs> en ik ook. Goed, we gaan verder. Ja, je zult het niet elke dag zien. Een foto van een zoenende pauze. met de leider van de grootste moslim... van de grootste moslimuniversiteit van het Midden-Oosten. Kledingmerk Benetton leverde de opmerkelijke, uiteraard gefotoshopt... de foto als onderdeel van haar een hate campagne Die campagne moet volgens het kledingmerk de wereldwijde haatcultuur aanpakken. Een goede reclamecampagne met veel publiciteit of een smakeloze foto die zijn doel voorbij schiet. John de Vroede is directeur van Marketing Experts. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, beantwoord die vraag maar. Ja, het uh, is een bewuste keuze, denk ik. En, um, uh, ja, de dan hoor campagne... ik aan dat het niet per ongeluk <laughs> gebeurd is. Nou, je kan, je kan eigenlijk dit soort campagnes in drie categorieën uh, scharen. En volgens mij is dit de eerste, uh, dat je er strategisch goed over hebt nagedacht... wat je doet uh, met je merk en, uh, en waar je heen wilt met je merk. Benetton doet toch eigenlijk al tiental jaar Precies. redelijk provocerende campagnes. Dat is een bewuste strategische keuze. En op het moment dat je dat zo doet... dan bedenk je niet alleen de voor- en tegens. Uh, je hebt een noodscenario, heb je ook zeg maar, in de kast... Hè, wat nu ook weer is gebeurd om zeg maar, de campagne op tijd te zetten. Wat zijn de voor- en tegens? Is het puur, uh, uh, we laten ons naar zien, maakt niet uit hoe? Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je verder moet denken dan dat. Als merk wil je een bepaald uh, gedachte wil je, wil je uitstralen. Je wil iemand zijn. Je wil het leukste jongetje van de klas zijn. Je wil het stoutste jongetje van de klas zijn. Je wil wat vertellen. Uh, en daar Koppel zeg maar, je je strategie en je campagnes aan? En in dit geval is uh, ja, Benetton uh, altijd wel spraakmakend geweest. En dit is een heel, heel goed voorbeeld. Ik vind hem goed persoonlijk. Ze hadden in de tijd bijvoorbeeld ook die aids-patiënt, kan ik me nog herinneren. Ja, en ja, uh, nog veel meer. Uh, oh, echt echt ja, altijd reclame. Uh, ja, ja. van alles. Nou ja, je kan je zelfs afvragen of. Uh, de, de campagnes van Benetton, die ken ik, maar ik heb er gewoon nog nooit een broek gekocht. <laughs> ik denk dat er een hoop mensen zijn die denken dat, uh, uh, dat het een relatiebureau is of zoiets, het zou maar... toch ook kunnen of niet? Uh, het lopen heel veel mensen rond op de wereld. En uh, klanten, ja, die, die, die, die, je hebt maar een klein percentage nodig... Nee, om zich maar, maar inzetten te behalen. Dat klopt toch? Dat klopt wel, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dat, ja. je, dat je bennetton alleen ja. nog maar kent van zijn spraakmakende campagnes... en dat je het niet meer ziet als, als een leuke winkel waar je iets kan kopen. Nee, klopt. Zou dat klopt. niet in die, in die zin het doel dan voorbij schieten? Nou, het, we praten erover. Dan heb je eigenlijk al, ja. uh, we besteden er echt heel veel tijd aan. Bennetton is in het nieuws. En je hebt niet alleen voor, tijdens, maar ook met name na de campagne... Zonder dat je enige cent uh, zeg maar besteedt, krijg je aandacht. Ja. Wat ik wel belangrijk vind is dat je hè, wat ik aan het begin van het gesprek zei: van je hebt drie soorten, mijn inziens. De eerste uh, richting is dat je er echt daadwerkelijk voor kiest, hm? strategische keuze goed over nadenkt uh, hoe je uh, zeg maar een spraakmakende campagne doet. Kunt u de eerste even uitwerken? Wat is dan die strategische keuze? De strategische keuze is dat je uh, samen met, uh, met, met je marketingafdeling of met, met, met je marketingbureau. Uh, nadenkt over een lange termijn campagne, uh, een lange termijn aanvliegroute, zeg maar, voor je campagnes uh, op basis van een aantal waarden. Uh, je begint met het. En dat uh, is Imago of niet? Dat, dat is daar een onderdeel van. Uh, je hebt uh, Mercury Sensie, et cetera. En Max Koms, die net weg is, die heeft daar uh, nog veel meer uh, verstand van. Ja. Maar, uh, op basis van die elementen kan je zeg maar je strategie bouwen... en kan je er goed over nadenken wat voor spraakmakende campagne... of het nou pornografisch, uh, uh, uh, racistisch of wat dan ook is... Uh, altijd goed bedoeld neem ik aan, want anders ga je het niet doen. Uh, en dan dat verder uitrollen en goed over nadenken wat er ook uh, kan gebeuren als het zeg maar, negatief wordt ontvangen. Ja, ja. Wat dat zei u daarnet met heel ja. veel nadruk? Wat is die way out dan? Nou ja, in dit geval is dat je uh, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ik kan hem zeg maar uh, stopzetten. <coughs> de oorspronkelijke gedachte is goed van de campagne aan heet. Dus dat is een ontzettend positieve boodschap. Dus ik vind oh. het eigenlijk het voorbeeld van deze campagne. Uh, ja, ik vind hem eigenlijk niet zo goed, want het, het is een goede campagne. Ja, uh, en die uh, foto van de paus, die is uh, verwijderd hè, door Benetton. Ja, ja. Dus dat is dan die way-out-strategie. Dat is dan zeggen way -out, ze dus. ja. ja maar de, die, die foto die is natuurlijk helemaal niet weg. Want die zal eindeloos circuleren. Krijgt, die krijgt juist de meeste aandacht hierdoor. Ja, klopt. Is en, er eigenlijk en, officieel gecommuniceerd door Benetton... Ja. waarom die foto weg is? Wat was de reden? Oh, uh, nou, de, uh, ze hebben eigenlijk uh, gewoon uit respect hebben ze de, de, de foto verwijderd. Simpelweg omdat de paus het vrouw? Uh, nou, de paus dreigde, de Vaticaan dreigde met een aanklacht. Ja, goed, dat is toch alleen goed. maar leuk. Nou ja, maar dat, dat is doelstelling van je campagne, daar, daar hoop je op. Kijk, wat ik uh, eigenlijk zonde vind, wat toch niet heeft gedaan: ze hebben 880.000 volgers op Facebook. Ze gebruiken, zeg maar, de nieuwe social media mogelijkheden, totaal niet in de campagne. Tussen die 880.000 volgers of likers of fans of hoe je het ook noemt, zit een hoop mensen die zeg maar welgelovig zijn of die juist achter de campagne staan. Laat die mensen voor je spreken. Dat kan je ook activeren en dat wordt dan niet gedaan. Wat hadden ze dan moeten doen? Nou ja, in ieder geval uh, communiceren met hun achterban op, mm. een, uh, op een manier van... jongens, uh, uh, wat vinden jullie daarvan? En op het moment dat daar positieve reacties uitkomen, dat ook daadwerkelijk... Het maar blijft. Dus dat het zich afhankelijk de... daarvan wel of niet zo'n campagne door, uh, door laten gaan? Dus eerst eigenlijk testen op die manier? Dat, is, dat, dat zeg ik niet, maar dat zou ook een mogelijkheid ja, ja. kunnen zijn. Ja, dat klopt. Eh, nog even terug naar de, naar de, naar de vorige vraag, toch? Ja. Nou ja, wat is nou de officiële verklaring van Benetton geweest om hem eruit ha te halen? Ik heb hem volgens mij hier bij me. En eh, zal ik hem even... Voorlezen. Even snel. Want jij zegt respect, maar dat, dat lijkt me een beetje een mager verhaal. Nou ja, eigenlijk, nou ja, precies. Wat, wat ze zeggen is dat uh, uh, het Vaticaan heeft woedend gereageerd op de foto van de paus. Een woordvoerder zegt dat het totaal respectloos is tegenover de paus. Benetton heeft de foto inmiddels teruggetrokken. Dus vandaar zeg ik van, nou goed, misschien hebben ze dat gedaan vanuit respect. Ik denk dat je op een gegeven moment je, uh, je moet stoppen. Uh, want uh, dan gaat het A te veel negativiteit opleveren en... Maar er is dus geen Geld. verklaring van Benetton? Nou ja, enige dat dit met elkaar een correlatie wordt gebracht... Hmm. maar niet echt een, een officiële verklaring. Nee. Ja. Nou ja, dus er is nu ook al een fake foto gemaakt he, van Johan Cruijff en Louis van Gaal. Ja, daar zijn ze toch nog heel even. Ja, ja ik heb hem. <laughs> ja. Maar goed, dat, dat is uh, ja. snel klaargespeeld van uh, hè? Ja, kijk, kijk waar het om gaat, is, nu wordt het helemaal uitgemolken. Uh, ik denk dat als merk zijn algemeen: uh, het de meest makkelijke manier is om uh, campagnes te maken die spraakmakend zijn om aandacht te trekken. Uh, het is niet altijd de beste keuze, denk ik. In dit geval is het een, een keuze die uh, ja, een positieve ondertoon heeft gewoon mm -hmm. heet. Maar ik zou eigenlijk veel meer uh, willen nadenken... over hoe je dat zeg maar, uh, zonder dat soort campagnes kan doen. Dat vind ik veel belangrijker. Ja. Nou ja, het is, het is toch wel mooi uh, communiceren... als je eigenlijk met totale zijlijnen uiteindelijk toch je naamsbekendheid maar ja. permanent erin blijft pompen. Ja, maar vergis dat is toch wel het nou. ideaal van elke marketingman? Ja, ja, nee, want als je kijkt naar wat ze inzetten aan mediawaarden... want ik zie hier alleen maar billboards en grote dingen... dat kost gewoon ook heel veel geld. Ja. Dus het, eh, of het nou heel veel eh, PR en free publicity oplevert, dat is zo. Uh, maar de vraag is, hoe ga je dat activeren? Zou dat veel efficiënter kunnen doen? Bijvoorbeeld via een achterban via social? Jawel, maar de, de bedoeling is... Om meer broeken en truitjes te verkopen? Wat is uiteindelijk de bedoeling? Of om er gewoon. Ja, ze, ze uh, nee, dat, dat geloof ik. Of, niet. Of, of als naam bekend te blijven? Uh, een, nee, een bedrijf uh, bouwt zijn merk. Uh, op basis van een aantal pijlers, zoals ik aan het begin zei. En heeft daarnaast keihard een omzetdoelstelling. Uh, en dit is een mix ervan. Ze willen ook een boodschap uitdragen en dat, dat doen ze met die campagnes. Zijn er ook wel eens uh, campagnes geweest in deze sector die totaal hun doel misten of voorbij schoten of anti-werkten? Nou, dan kom ik eigenlijk weer terug op uh, zeg maar die drie uh, voorbeeldjes. Uh, Benetton is er een waarvan, er, uh, ja, waarvan ik zeker weet dat het strategisch een keuze is. Hè, want dat doen ze al jaren. Uh, vervolgens heb je de tweede mogelijkheid dat je intern een uh, creatieve marketeer hebt. Of je, of je bureau een, stratege, een uh, creatief team. Die een waanzinnig goede gedachte heeft. Een leuke campagne, spraakmakend. En weer pornografische secties, racistisch, ja. weet ik het wat allemaal... Uh, en iedereen enthousiast maakt en vervolgens aan de gang gaat... maar niet nadenkt over de gevolgen, dat is twee... En drie is zeg maar uh, dat je het eigenlijk niet in de hand hebt. Want er gebeurt ook wel eens dat er een, uh, bijvoorbeeld iets in, in, het, uh, in het nieuws gebeurt. Hè. Uh, ik heb hier een voorbeeld bij me van een, uh, een Belgische wielrenner die overlijdt. Hè, die ja. pleegt zelfmoord. En vervolgens op diezelfde uh, uh, pagina heb je eronder de advertentie van... Je, van je, wil je lang leven, ja of nee, weet je wel, van, van een, van een, van een uh, soort Ja, maar goed, dat, dat is dan meestal niet meer te voorkomen. Of nee, wel? maar je moet als bedrijf wel altijd nadenken over escalatiemodellen... Want, uh, en dat is in alle drie de gevallen. En dat is vaak bij geval twee minder het geval. Kijk, drie kan je niks aan doen. Dus dan moet je ja. het gewoon op de plank hebben liggen. Hartelijk uh, dank, John uh, de Vroede van Marketing Express. Het ging dus over de reclamecampagne van kledingmerk uh, Benetton. Uh, en u kunt uh, meer informatie daarover uh, bekomen op nieuwshow.nl. Hartelijk dank. We gaan verder met de aarde. Zo is het. In 2050 hebben we drie aardbollen nodig... om de hele wereldbevolking van voedsel in onderdak te voorzien. En als die wereldbevolking dan tenminste nog niet is weggevaagd... door een hele grote... Gevolg van een immense CO2-uitstoot. Spookbeelden, maar toch. Wie zijn kinderen anno 2011 een aanvaardbaar toekomstperspectief wil bieden... voelt zich al snel overweldigd door de omvang van de milieuproblemen. Maar daarom... Maar je kop in het zand steken is niet de weg. Dat vindt journaliste Marie-Claire van den Berg. Zonder zich te laten ontmoedigen door de hoeveelheid tegenstrijdige informatie... die zij tijdens haar onderzoek mm. tegenkwam... bloos zij uit wat de aanvaardbare eco-alternatieven zijn. Wat een mooi woord toch, hè? Zijn voor alles wat wij consumeren. gaan we over praten. Over haar boek Groen Doen. Verslag van een zoektocht naar klimaatvriendelijk leven. Wat een vol, Marie-Claire. Ja, maar je zegt het best mooi. <laughs> ja, maar goed. Wat je wilde was eigenlijk... Want want ik, ik, ik ken je een beetje. Ja. Ja, je, je hebt gewoon het beste met de wereld voor. Vindt ook dat dat moet doen. Maar ja, uh, dat is lastig, hè? Uh, ja, uiteindelijk als ik erop terugkijk... zoals mijn leven nu is, denk ik... nou, het viel, het viel er in grote lijnen nog wel mee... Maar toen ik eraan begon was het lastig. En wat het lastigste was, was eigenlijk uh, wat je merkt als je boeken leest... en uh, zeg maar artikelen leest over het klimaat. Nou, vooral eigenlijk de boeken, want op een gegeven moment raakte ik daarin geïnteresseerd. En toen dacht ik, ik ga daar boeken over lezen. Dat het heel vaak boeken waren die uh, volstonden met handige, praktische tips... om zo milieuvriendelijk mogelijk te worden. En dat waren dan van die ABC'tjes. Of... Spaarlampjes en zo. Ja, en weet je wel, doe dit, doe dat. Ja. En, en het komt allemaal wel goed. En ja. toen dacht ik, ook met mijn achtergrond bij Radio Online... als consumententester, zeg maar. Dus tester van, van allerlei producten. dacht ik, ja, dat kan je wel zo opschrijven. Maar is dat eigenlijk wel zo? Oh. Dus ik dacht, uh, ook met mijn eigen persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel... omdat ik net twee kleine kindjes had. Toen ik pas... Ga... Ja, eigenlijk toen pas, ja. En waar liep tegenaan? Ik ga het gewoon tegenaan? allemaal uitproberen. Ja, ik, dacht, ik ga tegenaan? gewoon helemaal full force. Ik ga ja. kijken of het kan. Of alles wat die mensen beloven over het redden van de aarde. Of ik dat kan. Dus ik ben gewoon, zeg maar, ik heb een, de sprong in het diepe. En toen, <laughs> toen ben je uh, aanvankelijk uh, ben je helemaal uh, gaan leven. De mensen je proberen helemaal te gaan leven zonder dat je de enige uh, ja, de aarde... De, ja, helemaal klimaatneutraal. Klimaatneutraal, zeg maar. ja. Zonder de aarde te belasten. Dat, ja, was, dat was de eerste een voorbeeld van een Amerikaan. Die heeft het ook eens gedaan. Ja, precies. Ja, dat was de Amerikaanse schrijver Colin Bevan. Die had daar een boek over geschreven. En die had dat een jaar lang gedaan. Daar begon ik eigenlijk mee. Um, maar dat was wel. Een heel extreem voorbeeld, want dan moest ik echt alles laten. Maar toen dacht ik wel van, nou ja... Maar het was wel zinvol. Nou, het, het heeft me wel heel erg aan het denken gezet. Omdat je je bekijkt het echt allemaal opeens van de totaal andere kant. Dus dan zie je opeens wat voor een verkrister je eigenlijk bent. Weet je, ik was bijvoorbeeld iemand die, um, om een voorbeeld te noemen... Ik heb een uh, drukke baan, ik heb kleine kinderen, dus ik ben altijd in de weer. Dus wat deed ik met het schoonmaken van het huis? Dat deed ik met van die Glorix-doekjes. Weet je, lekker makkelijk, eventjes over de wc, even door de keuken, huppakee. Dus er gingen per week gingen er bakjes van die doekjes doorheen. En, en kinder, vieze kindergezichtjes maakte ik schoon. Met ook weer speciaal daarvoor gemaakte doekjes. Weet, weet je, voor alles is een doekjes, doekje en ja. een flesje en een tube en een, en een zakje en een pakje. En toen ik daarover na ging denken, toen. Ja, toen schrok ik echt van de hoeveelheid afval die ik daarmee produceer. En dat is natuurlijk gezien... Uh, de, de afvalbergen die we wereldwijd produceren... is dat misschien een, een stofje. Nee, Maar, maar dat doen we wel allemaal. De gedachte is duidelijk. En, dan ga, en dan, dan ga je dus naar de winkel en haal je drie zakdoeken of zo... Nou, ik had een hele grote stapel washandjes in mijn kast liggen. En die had je nog liggen? En die gebruikte ik nooit meer. En toen ik had een, ik ben ik op een gegeven moment bij mijn oma te raden gegaan. Want die komt uit uh, Die is ongeveer die is 83, geloof ik, als ik het goed heb. En die komt uit een tijd. waarin er helemaal geen snoetenpoetsers en billendoekjes en zo waren. Oh. Dus die zei tegen mij: Ja, kind, je kan toch een zakdoek gebruiken? Ja. En toen dacht ik: Oh ja, verrek. Ja, zakdoeken. Echt waar? Washandjes. Die vind ik uitgekomen. Wel... Ja, het is geweldig. Ik, ik ben van een generatie. Ik ben 37 en ik kom uit een generatie die in ieder geval... zeg maar mijn uh, leven is zo geweest dat ik van mijn ouders werkelijk... de sky was the limit. Ik ja. kon alles doen wat ik wilde, kopen wat ik wilde. Uh, en en ik, ik kreeg wel verhalen te horen over de zure regen toen ik klein was. Ja. Maar dat was iets dat werd wel opgelost. Ja. En, um, en nu dacht ik opeens, verdorie, ik hoef helemaal niet al die dure doekjes... Zo zijn er dus maar... eindeloos van die dingen, maar waar ja. loop je dan praktisch gezien tegenaan eigenlijk. Waar, wat is het probleem dat je uiteindelijk op moet lossen? Nou, het probleem is eigenlijk... Eigenlijk is het probleem niet zo groot. Het probleem is dat je... je het klinkt misschien een beetje... Uh, uh, simpel of, of raar, maar eigenlijk moet je gewoon je, je hersenen gaan gebruiken. Zoals je bijvoorbeeld, stel je wil een nieuwe televisie kopen. Wat doe je dan? Dan hou je de consumentengids in huis... en je gaat overal prijsvergelijkingssites bezoeken en, en tests lezen... om te kijken van wanneer heb ik nou de allerbeste nieuwe super tv... Nou, en dat moet je eigenlijk ook doen met het groen doen. Dus uh, hoe, op welke manier kan ik zo zuinig mogelijk met mijn energie omgaan? Nou, dan ga je kijken hoe ga ik dat doen. Ik heb bijvoorbeeld uh, de zijgevel van mijn huis laten isoleren... met een soort van pareltjes... En ik hoef nu veel minder te stoken. Het is heel, heel snel warm in huis. Terwijl daarvoor zat ik altijd te bibberen. En dacht ik, nou moet toch misschien niet voor warm En dan togen. zegt de cynicus, ja, dat duurt 24 jaar... voordat je die investering van je pareltjes eruit hebt. En dan zeg ik tegen de cynicus... over 24 jaar is het stroomverbruik zo duur... omdat we er zo verkwistend mee om zijn gegaan... dat ik de lachende derde ben. Is het probleem ook niet dat er altijd wel... een tegenargument komt van cynische mensen? Ja, dat je... en ook niet alleen van, van buitenaf... Want ik, heb bijvoorbeeld, ik kom wel eens op feestjes en dan kom ik met de auto. Want ik heb nog steeds een auto, weliswaar een, een nieuwe, maar... Uh, een elektrische? Groenere. Nee, geen elektrische. Want daar ben je wel mee aan het experimenteren gegaan ja, in je boek, hè? Ja. ja, en dan zegt iemand tegen me... Nou, dat staat je mooi, hoor, Ecomama. Je bent met de auto. Nou, hoor, lekker hypocriet ben jij. En dan denk ik soms, als ik een slechte bui heb, denk ik van... Shh, uh, nou ja, KUT, ik ben inderdaad hypocriet. Ik doe het niet goed, die auto moet weg. Maar dan aan de andere kant denk ik, ja, ik kan nu wel... Proberen als een soort heilig boontje, uh, uh, ik moet meteen aan de paus denken. Ja, okay. <laughs> als een soort heilig boontje, 100% groen te doen en milieuvriendelijk te zijn. Met het risico dat ik een, een cynische wereldverbeteraar word die de hele tijd met zijn vingertje loopt ja. te zwaaien. En tegen anderen loopt aan te zeiken. Precies. Natuurlijk... Of ik kan mijn ja. schouders ophalen, of nou niet eens mijn schouders ophalen, maar mijn borst vooruit steken en denken, ja, maar ik doe al heel veel. En ik voel me daar eigenlijk heel goed bij. En het gaat dus om het zoeken naar het evenwicht, ja. is dat het? Ja, en het evenwicht is soms moeilijk te vinden... want ik heb bijvoorbeeld zonnepanelen op mijn dak. Dat was een van de experimenten van, nou oké... Okay. iedereen zegt, oké, zonnepanelen en dan doe je het goed... maar die heb je echt niet zomaar op je dak. Dat is, echt, dat is echt een lange, ingewikkelde weg. Nou, die heb ik uiteindelijk. Maar waar komen die vandaan? Die komen uit China... En ik weet niet hoe, precies hoe ze geproduceerd zijn. Dus ik ben hier dat heel groen bezig. Vermoeden. Ja, dat is, dat is vast niet volgens de Europese milieunormen. Dus ik voel mij hier heel groen. Uh, en aan de andere kant denk ik van, jeetje, ja, weet je wel, is, is dat wel een evenwicht? En toch vind ik dat ik dat moet doen, omdat ik ergens vind dat we door die muren heen moeten ja. breken, zeg maar. Nou, want het valt natuurlijk niet mee. Iedere keer is er wel weer iets dat je afvraagt: van ja, moet ik dat dan wel doen? En waar is, hè, dat voorbeeld van die zonnepanelen was heel goed. Maar word je daar niet gek van om zo te leven? Want ik, ik ken ook al die, die dilemma's wel ja. hoor. Dat denk je van ja, ik wil graag vis nee, eten. en nou, dan koop ik er een niet. vis die, die, die bewust aan de lijn gevangen is. Maar ja. goed, die komt dan wel weer van heel ver. En wat ja. is dan het belangrijkste? Je beschrijft ook in je boek die dilemma's. Dat je dan één potje pindakaas is fair trade. Een andere potje pindakaas is biologisch. Dat je denkt ja, ja wat is nou belangrijk? dat nou, wordt je niet makkelijk gemaakt. Nee. Daar, daar erger ik me ook wel eens aan. Dan zie ik de supermarkt en dan denk ik... Dan hebben ze zo'n merk puur en eerlijk. En dan denk je, nou, dat is puur en eerlijk. En dan blijken daar allerlei gradaties achter te zitten. Dus dan de, ja, in mijn ogen is dat dan niet puur en eerlijk. Maar, um, nou ben ik even je vraag Dat je ja, voortdurend nee, dilemma's krijgt. En dat, dat je, wel, daar, dat dat je wel... leven gaat beheersen. Ja, bijna. Ja, dat is soms wel moeilijk. En aan de andere kant um, ervaar ik het zelf eigenlijk vooral... Um, als het gevoel wat je hebt als je wil gaan sporten, bijvoorbeeld, zeg maar, je hebt, je hebt nooit hard gelopen of je hebt al heel lang niet meer hard gelopen en je wil dat weer gaan doen, dan denk je van tevoren: oh, Ik moet echt beginnen, ik moet echt beginnen, maar ik heb geen zin. En als je dan eenmaal begint en je zit in die cadans, dan denk je van: Oh ja, dit was eigenlijk heel lekker. En dat heb ik hier eigenlijk ook mee. Of met, misschien kun je het ook vergelijken met afvallen of diëten. Weet je, als je. Uh, als je die boekjes leest over diëten van tevoren... denk je dan van ja, natuurlijk, gezond leven, regelmaat, bla, bla, bla... en dat, dat lukt me nooit. En als je dan eenmaal dat doet, dan ontdek je alle voordelen. Dus ik ontdek nu alle voordelen. Om een, uh, een simpel voorbeeld te noemen. Ik kocht altijd het hele jaar door aardbeien bij de supermarkt... zonder te weten waar ze vandaan kwamen. En nu ga ik uh, in de zomer, als er dus aardbeien zijn ga ik met mijn kinderen naar een boer. Daar fiets ik heen, dus een half uur fietsen door het bos. Dat is hartstikke leuk. Dus dan zijn ze meteen buiten. Nou ja, allemaal vliegen in één klap, zeg maar. En dan gaan we aardbeien plukken. Dus dan nemen we een bakje mee... en bij die boer mogen we dan aardbeien plukken. Nou ja, dat vind ik eigenlijk veel leuker dan met je verstand op nul zo'n zo zo bak uh, aardbeien in je karretje gooien. Daar word ik eigenlijk een blijer mens van. Maar je kon je toch ook wel voor voorstellen... dat die aardbeien in december niet uit Nederland kwamen? Uh, dat kon ik me voorstellen, maar je, ik was in mijn leven... zeg maar, zat ik in een van uh, in een heel andere cadans eigenlijk. Weet je? En, dat, toen, en dat, ik vind het eigenlijk heel erg gênant... dat pas toen mijn kinderen kwamen, ik daarover na ging denken. Maar ja... Ik stond er niet bij stil. En het is ook soms best lastig. Want je Omdat hebt je het idee waan. had dat de, die wereld moet van mijn kinderen goed achtergelaten uh, ja. worden door en, mij. De, en, in die zin verwijt ik supermarkten toch ook best wel wat. Die zeggen dan dat ze het heel goed doen. Maar. Dat vind ik dan weet je, vind ik ook een beetje een soort van Is het een gevoel dat je uiteindelijk overal draagt? Uh, ja, het is misschien meer een soort van pep talk eigenlijk. Want nou ja, de antwo of, alle antwoorden kun je haast niet vinden. Maar dat hoeft waarschijnlijk ook niet. Denk er gewoon een beetje over na en laat ja. iedereen naar eigen vermogen een beetje meedoen. Nou, ja, is dat beetje. Het? Ah, ja, ja, sommige dingen zijn lastig. Weet je, als je vis gaat kopen met de viswijzer... Dan, uh, dan is dat, dat is gewoon ingewikkeld. Want ja. dat, is, dat is bijna niet doorheen te ja, komen. Ja, en verhalen van 14 graden uh, kamertemperaturen met zes truien... dat is allemaal in theorie Nee, maar het, het leuke is, leuk. dat hoef ik helemaal niet te doen... want ik heb uiteindelijk een soort evenwicht gevonden... waardoor mijn leven eigenlijk in grote lijnen toch wel hetzelfde is gebleven. Maar je ecologische voetafdruk is kleiner geworden. Ook dat nog. Wat je, je... Ec je ecologische voetafdruk... Die is enorm veel kleiner geworden. Gewoon door één graad lang, uh, lager te zetten... kan je ook al, ook al veel bereiken. Ja. Hartelijk dank. Marie-Klein van den Berg. Het was haar boek dat in de aandacht stond: Groen doen, verslag van een zoektocht naar klimaatvriendelijk leven. Uitgever van Artemis, informatie terug te vinden, TEDxparing 260 en de website newshop.nl. En wij zijn er na tien weer. Tot dan, dag. Samen thuis, samen dros. Sport op Radio 1. Vanavond voilà, om 7 uur, de Eredivisie, de Graafschap PSV. De jacht is 2-0 geworden voor de Graafschap. NEC Roda. En anders is dus niet eens de eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zit. RKC. Hij schuift de bal voor ons. voorlangs. Herakles Twente. Die een flinke redding in huis moet hebben. En wat doen ze daar nou toch? En om kwart voor 9, Ajax Nacht. Is dit op het graafschapgebied? voor dit niet. NOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11, Radio 1. Het nieuws van alle kanten.